De man die terecht staat voor het doden van zijn vriendin en een agent in Baflo vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Hij realiseert zich hoe erg het is voor de nabestaanden van de politieman en de vrouw die hij heeft omgebracht en zegt ook dat hij er zelf nauwelijks mee kan leven. De verdachte heeft ingestemd met een onderzoek in het Pieterbaancentrum. Dat bleek tijdens de pro forma zitting over de zaak in Baflo. In april werden twee agenten neergeschoten die op een melding van geweld waren afgekomen. De verdachte had kort daarvoor waarschijnlijk een vrouw met een brandblusser doodgeslagen. De zaak wordt over drie maanden verder behandeld. Het vluchtelingenkamp Dadaab in Kenia barst uit zijn voegen. Dat zegt staatssecretaris Knape, die vandaag een bezoek heeft gebracht aan het kamp. Inmiddels zijn er in Dadaab 400.000 mensen aangekomen op de vlucht voor de honger in de regio. In het kamp is eigenlijk maar plaats voor 100.000 mensen.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 Ze willen dat de lokale politiek de regels aanpast. De gemeente voelt daar niets voor, omdat die het principe van de zondagsrust... belangrijker vindt dan het innen van geld. Dan het weer rond de Waddenzee en enkele bui. Verder is het droog en schijnt de zon geregeld. Het is zo'n 20 graden. In het loop van de middag meer bewolking. In het zuidoosten vallen een paar buien. Morgen opnieuw eerst zon en smiddags kans op buien. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Daar staat voor Klopend Heide 4 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie op de A76 richting Geleen bij Klopend Heide. Daar staat 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat door een ongeluk voor de Ketelbrug 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Verkeer in de regio Zwolle onderweg naar Heerenveen of Leeuwarden kan het beste omrijden via Emmeloord.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 Het is toch uh, makkelijk verdienen, zeg maar. Ja, maar Rijn en Beeldman heeft ook wel een doel. Boven verwachting eigenlijk, mijn eerste grote ronde. En als je dan de 21ste staat... Het is een held geworden in één keer. En op de wensjaar is voor elke Nederlander mooi. Ik ben er wel voor. voor gemotiveerd om daar nog wat te laten zien. Ja goed, het klassement was het hoofd. Nou, als je dan even doordenkt, dan weet je ook wel weer dat het een van de mooiste beroepen van de wereld is. Toen de vrouw niet niet aan, anders niet lekker lopen. Als je iemand van voren hebt zitten, hoeven van achter niks te doen. En uh, ja, ik denk dat de dat, uh, Nederlandse wielrennen ook naar een hoger niveau uh, telt. Gio Lippens, Sebastiaan Timmerman, Steven Dalenbout, Aart Vierhouten... Tom van het Hek en Dione de Graaf. Goedemiddag, het is dinsdag 19 juli, de dag na de tweede rustdag... in de Ronde van Frankrijk. Radio Tour is van de Kouwberg verhuisd naar de studio in Hilversum. Het is wat rustiger hier, maar dat geeft niks... want we gaan ons vanmiddag weer volledig concentreren op de koers. Met Veukler nog steeds in het geel... gaat de 16e etappe van saint paul trois château naar Gap... Over 162,5 kilometer. Eén kool komen de renners tegen van de tweede categorie. Een perfecte rit, zou je zeggen, voor de mannen van het avontuur. Maar Geo Lippens, dat moeten dan wel mannen zijn die van heel slecht weer houden volgens mij. Zeker, en die regenbandjes hebben, hoewel dat heb je niet nodig hoor op de fiets. Maar in ieder geval is het bar en boos geweest vanochtend. Want op dit moment is het droog, zowel bij de start als aan de finish in GAP, waar het zonnetje zwaar is gaan schijnen. Nou, als je weet wat voor zonvloed er hier overheen is gekomen de afgelopen tijd... Nou dan, wil je, dan ga je toch absoluut denken dat de renners inderdaad als verzopen katten zouden moeten gaan arriveren. Voor de 21 ste keer komen we aan in GAP. Afgelopen jaar kwamen we hier ook aan, toen won een Sergio Paulinho. Het is in ieder geval de dag voor een aanvaller. Op weg met Radio Tour de France. Ici, Radio Tour de France. Mardi, 19 juillet. 16e étape. Saint-Paul, Trois-Châteaux, Gap. Le <médicatrice> Tour, <médicatrice> <médicatrice> On a long, de la Where you know, you're Oh, well, now you're turning it down You got your hips swinging, how they bounce And I you act the way you do what you do to me That's right, that's right, that's right, that's right I really love your tiger life And That's neat, that's neat, that's neat, that's neat I really love your tiger feet I really love your tiger feet Your tiger feet You're Tiger Pete You're Tiger Pete Alright Well flash your warning lights Just as long as you like I know you're aching So you've been making me tonight ZANG <laughs> Ja, aan het begin van de Radiotour, elke dag even terug in de tijd. Best wel ver terug in de tijd, 1974, Matt met Tiger Feet. En dan is het weer snel tijd om naar het heden te gaan. We gaan uh, naar de zestiende etappe. Ja, een dag voor aanvallers, uh, zei Gio, voor de avonturiers. Maar ook zomaar avonturiers die kunnen wegblijven, denk ik. Ja, het zou kunnen. Uh, bedoel, het is al vaker gebeurd hier hoor. in uh, Gap. Waar uh, aanvallers toch uh, altijd wel in het voordeel zijn. Omdat meestal dat kolletje van de tweede categorie. De Col de Mansen, Die uh, ligt dan uh, meestal vlak voor de finish. De laatste 13 kilometer gaat dan slingerend uh, naar beneden. Dan dalen we weer 400 meter. En dat is toch een flink uh, niveauverschil uh, in die laatste kilometers. Om dan uiteindelijk in de straten van Gap weer aan te komen. Ze komen dan vanuit Briançon een beetje deze kant op. Over de route nationaal. En uh, het is de klassieke aankomst in GAP. We hebben op dit moment nog een compleet peloton. Maar ik vraag me af hoe lang dat nog gaat duren. Want er zijn al wat renners geweest die het vanaf de start hebben geprobeerd. Inmiddels trouwens al 50 kilometer gefietst. Vergeet dat niet. Peloton is dus nog steeds bij elkaar. Eerst was het Dries Deveneins die het even probeerde. Belg die probeerde weg te rijden. Kreeg een kilometertje de ruimte van het peloton. Maar toen pakten ze hem weer terug. En later waren het Juan Antonio Flecha. Natuurlijk, hij. Hij is een man die je misschien wel eerder op het einde van deze etappe verwacht. Samen met Remy Di Gregorio, een Fransman, en die sprongen ook weer weg, maar ook die kregen weer geen millimeter ruimte van het peloton. En op dit moment hebben we weer een demarage aan kop van het peloton. Een Nederlander zowaar, Maarten Cialinghi van Rabobank. Ook hij natuurlijk een aanvaller, puur sang. Hij kan dat verschrikkelijk hard rijden, zeker onder slechte omstandigheden. Maar onderweg is het nog niet zo bar en boos als dat het hier vanochtend is geweest. Dus Maarten probeert het in ieder geval. En dan is het maar de vraag of hij dadelijk nog steun krijgt vanuit dat peloton. Want dat is toch wel belangrijk. In je eentje ga je het zeker niet volhouden. Compleet peloton. De mensrenners, daar wordt van gezegd dat ze zich vandaag nog rustig gaan houden. Jacques Durand, een grote aanvaller uit het verleden in Frankrijk. Meermalen in monsterontsnappingen betrokken. Die heeft Rob Ruig, de Nederlander, getipt als grote kanshebber op de etappe van vandaag. Nou ja, ik hoop dat hij gelijk heeft aan de andere kant, denk ik, als Rob Ruig uh, verstandig is, dan uh, bewaart hij in ieder geval zijn krachten voor de echte bergetappes die straks gaan komen. Want hij staat gewoon 21ste in het klassement, dus relatief kort nog steeds in dat klassement. Zou wel eens een top 20 positie kunnen gaan veroveren in deze tour. En hij zou ook wel eens een keer kunnen gaan tijdens uh, een echte lange bergetappe. Wie weet, misschien wel die aankomst op de Nederlandse berg Alpen de West komende vrijdag. Dat zou mooi zijn als Rob daar probeert. We zien inmiddels weer de beelden vanuit het peloton waar het uh, voortdurend jagen is, waar voortdurend renners proberen weg te rijden. En we zijn benieuwd of we straks inderdaad een kopgroep kunnen melden. Voorlopig rijden daar een aantal mensen weg. We zien Contador daar nog steeds rustig in het uh, peloton zitten. Samen met natuurlijk de andere mensrenners. Die gaan zich niet al te druk maken. En Rob Ruig, ook daar keurig in de buurt van Alberto Contador en Ivan Basso. Hij weet zijn plek. Hij heeft al ruzie gehad met Basso. Dat was mooi. Mooi verhaal. Dat was in de etappe naar uh, Plateau de Bijen, aan de voet van Plateau de Bijen werd hij uitgescholden door Ivan Basso. Die vond dat die Nederlander in dat blauwe shirt van Vakantse daar maar even weg moest gaan, want hij reed hem alleen maar in de weg. Ruig bleef natuurlijk zitten. En bovenop de berg maakte Basso zijn verontschuldigingen aan Ruig. En Ruig zei als een grote meneer in het peloton... dat vind ik prima van je, dat je je verontschuldigingen maakt, Ivan Basso. Rob Ruig dus inmiddels toch wel op zijn plekje in dat peloton. Peloton nog steeds compleet, wel onrustig aan de voorkant. En we blijven deze zestiende etappe natuurlijk op de voet volgen. En dat doen we vandaag met Kees Driehuis. Die is hier aangeschoven, eindredacteur van Zembla. Absoluut. Presentator van mijn favoriete quiz, Per Dankjewel. Seconde Wijzer. Zeker. En ook wieler... Tour-liefhebber. Ja. Tour nou, ja, Hoe moet da, ik het zeggen? Dat is een betere omschrijving. Want eigenlijk vind ik Frankrijk helemaal niet zo'n leuk land. En eigenlijk ook ja, kan ik niet fietsen. Behalve dan gewoon met twee fietstassen uh, van, de, van de Vara naar huis en terug. Ja. Tien minuten is al heel wat hoor. Uh, dus, Geen bergjes? Uh, nee. Nou, die, heuvel, die Hilversumse heuvel. Dat kan er behoorlijk tegenwoordig. Dat zijn heel gewoon. zwaar. Maar de Tour de France, dat is, uh, uh, ik ben opgevoed met twee sportieve evenementen van niveau, dat is elke wedstrijd van Ajax... en dat is jaarlijks de Tour de France. Toen ik klein was, was dat een, een groot evenement bij ons thuis. Mijn uh, oudste broer organiseert sinds begin jaren zestig... een wedstrijd onder de toepasselijke titel Het is een hele Tour... Ja. En dan werd het gezin, wat vrij groot was, geterroriseerd eh, elke dag... met het invullen van briefjes waarop wij moesten aangeven... welke Nederlanders in volgorde van één tot en met vijf eh, zouden aankomen. Eh, daar waren natuurlijk punten mee te verdienen. Maar het werd pas spannend dat we, eh, als je s'avonds de uitslag wist. Maar hoe kom je... Probeerde maar eens na te gaan. In de jaren 60 aan de uitslag van de Tour de France. Kijk, nu is er binnen, na een etappe, is binnen tien minuten... is het hele klassement uh, bekend. Maar toen uh, was er helemaal niks. Er uh, was wel iets op de radio en uh, naar televisie volgens mij helemaal niet. Maar dan fietste hij vanuit zijn werk naar het Rokin... waar het dagblad De Volksrand... Uh, uitslagen borden aan de muur had hangen. En dan ging hij met een papiertje noteren... of de Nederlanders al waren binnengekomen en in welke plaats dan precies. Dat is later wel iets verbeterd, hoor. Maar uh, dat geeft een beetje aan het fanatisme... waarmee wij dat uh, speelden. En... Is het, bestaat, uh, het is een hele toernooi? nog? Nou, de familie bestaat nog wel, maar woont niet meer... allemaal bij de moeder. En uh, dat geeft... toch moeilijkheden om, het, om, die, uh, om die... briefjes te verzamelen. Het was echt... Het was echt nog het oude handwerk. En uh, helaas is op een gegeven ogenblik... de, de wedstrijd, waar ook uh, aangetrouwd en iedereen mocht meedoen... Uh, is daar de klat in gekomen nu bestaat hij niet meer. Maar elk jaar denk ik daar nog aan. En ik hoor wel eens, ook, als, ook hier bij jullie... maar ook op televisie komen er wel eens oude fragmenten voorbij. En dan vallen de namen van Roo en Silverberg. Ja. En denk ik, god, ja, die stonden toen op dat papiertje. Uh, en op die manier komen, komen die jaren wel weer boven. En dit, dit is de manier voor jou geweest om in die tour te raken? Ja, uh, uh, je gaat het dan namelijk ook volgen, want je winnen. Ja. Ik wil winnen. Uh, daarom zit ik, uh, dan presenteer ik ook graag een spelletje. Ik ben gek op winnen, om mensen te laten winnen. En later heb ik zelf een beetje de, uh, dat overgenomen. En aan het einde einde van die drie weken was er bij ons thuis een groot feest. De, de uitslagenavond, de dag dat, er, uh, uh, dat we in Parijs aankwamen... met een grote prijsuitreiking. Het ging natuurlijk allemaal om niks. Maar uh, het, het, het, was een bijzonder, het was een bijzonder evenement. En daardoor blijf ik, ben ik altijd die tour blijven volgen. Uh, ook al kan ik... Ik heb niet zoveel verstand van die fietsen... en al die versnellingen en die waaiers en weet ik wat. Maar ik vind het elk jaar weer, waar je ook bent in de wereld... een evenement wat je moet volgen. Ja, hoe volg jij het dan? Ja, nou als het kan... Uh, uh, bij de op televisie. Maar kijk, soms moet je gewoon werken. Deze weken bijvoorbeeld uh, komt dat voor. En dan uh, is wel altijd radio. Die, die, die, die jingle van, waarmee de uh, tourfragment begint, die is zo lekker, want die uh, uh, als je de radio een beetje zacht hebt, hoor die toch... en gauw gouden radio hard om te kijken uh, hoe, ja. de, hoe de gang van zaken is. Dus zo volg ik het natuurlijk. Maar ik heb ook, ook zo'n wieler ja, bij. je zit hier met uh, allerlei papieren ja, voor nou je. Ja, dat ik heb elk jaar dit blad waarvan ik de naam niet zal noemen. Maar, uh, de waar, Tour Special. Oh, mag dat gewoon? Uh, weet ik veel. En, uh, daar ik namelijk, heb het al gedaan. Ja, <laughs> daar staat namelijk gewoon uh, precies het, de hele route in. Maar ook van de afgelopen jaren, de renners... hoe ze het afgelopen voorjaar gereden hebben. Kijk, uh, ik weet niet, de, Bestaat er bij de NOS nog die Tourprijs? Uh, Vraag die wedstrijd, Jazeker. ja, zeker heb... Ge georganiseerd door Harme Season. Ja. ook? Ja, ja oh, die steeds. bestaat nog. Nou, ik deed daar vroeger uh, aan mee. Ik ben blijkbaar als wanbetaler van de lijst geschrapt. Dat weet ik niet precies, maar uh, <lacht> en, en daarvoor had ik deze Bijbel ook nodig. En en natuurlijk, ja, kijk als je naar de uh, televisie kijkt, dan moet je ook de nummers hè, uh, als het niet meteen in beeld komt. Ja. wil Ik weten. dus, ik heb uit de kranten ja, alles uh, bij de hand om het te kunnen volgen. Nou, zo gaan wij de 16e etappe in. Ja, ik ben ontzettend blij dat ik hier een keertje mag zijn. Oké. Okay. Passez vos vacances à l'écoute de Radio Tour de France.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 Crystal Fighters met plage. We gaan weer eens even naar de tour. Naar Steven Dalebout en Michael Bogert. Ik hoorde Giolippus net zeggen. Jacqui Durand tipt Rob Ruig. Als toerwinnaar? Nou, dat nog net niet, maar wel voor vandaag. Nou, Michael. Nee, ik denk dat Robbie vandaag niet, uh, niet gaat winnen. Nou, nou. Dat heb ik zomaar dat gevoel. Hij gaat wel goed rijden in de Alpen, denk ik. Maar vandaag moet hij zich nog een beetje rustig houden. Dat heb jij tegen hem gezegd. Ja. Ja, kijk, en hij luistert waarschijnlijk. Dat okay. is je ja. ook, ja. Jammer, Dion. Ja, sorry. Maar goed, Michael. Ja, die, die afdaling hier, dat is eigenlijk uh, ja, het finale moment van deze etappe. Naar GAP. De afdaling naar GAP. En dan daarvoor gaan ze even de colde Mans op. Wat, wat is dat voor, uh, voor aankomst? Je hebt hem vaak gereden hier. Uh, ja, die... Ik heb die afdaling wel gedaan. Dat was het jaar dat Beloki daar uh, ongeveer een beetje ja. alles brak wat hij uh, kon breken. Uh, de klim zelf ken ik niet. Maar ja, de klimmetjes hier kennende, die, zijn, die lopen wel redelijk allemaal. Maar uh, het is natuurlijk in de finale, het is denk ik een smalle weg. Een gevaarlijke afdaling, dat is een ding wat zeker is. Ja, nou, Het is gelukkig weer droog. Want we hebben vanocht, vanochtend in de, in de auto echt de hel op aarde gehad. Ik dacht echt dat het nooit meer op zou houden. Um, maar de weg ziet er ook alweer aardig droog uit nu in Toen de Frans. Uh, verwacht je de, de klasse mens, mannen al? Of moeten we daar nog even rustig voor blijven? Normaal gesproken niet. Maar... Sanchez misschien? Ja, Sanchez, uh, Sanchez is natuurlijk wel een, een daal-specialist. En als die, uh, die gaat misschien wel wat, uh, wat proberen. Maar... Tot op heden wordt er knoeit gereden, peloton. Dus uh, er is nog niet veel weg. Dus uh, ja, als het bij elkaar gaat blijven, dan heb je toch kans dat de klasmensmans zich er dadelijk mee gaan bemoeien. Ja, ja, ja, iedereen wil wegkomen. Nicky Terpstra zei eergisteren ook al: van nou ja, uh, overmorgen zou nog een dag voor mij zijn. Hij zei toen na afloop van die etappe: dat het wel frustrerend is om altijd maar aan te vallen en altijd maar teruggepakt te worden. Ja, het is frustrerend, maar. Uh...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 Maar goed, dat was, een, dat was een etappe waarin HTC ook hard aan het werk was natuurlijk voor die massasprint. Uh, een dag als vandaag leent zich meer voor de aanval, klopt dat? Ja, normaal, uh, normaal zijn deze dagen perfect voor een uh, groepje met uh, mannen uit de tweede lijn. En wel redelijke klimmers. Maar uh, ja, iedereen wil natuurlijk proberen. Gisteren ja. rustig geweest, dus zijn een aantal jongens weer fris. En uh, ja, zoals je ziet, ze zijn nog steeds druk bezig met demareren. en er is nog steeds een groep weg. Dus er We zijn een hoop mannen met plannetjes vandaag. Ja, ja, ja, ja iedereen wil, omdat ja. ze allemaal weten dat, dat dit toch echt een van de laatste kansen is. Ja. Uh, de rustdag inderdaad gisteren, Rabobank rijdt niet meer voor het klassement. Uh, maar op de, op de rustdag klonken er bij Rabobank wel alvast uh, strijdvaardige geluiden. Dit zijn namelijk de zwaargehavende Laurens ten Dam. Ja, een van die drie ritten als ik, uh, als ik daar mee zou kunnen zitten in de aanval. Of, uh, ja, dat blijft het doel toch wel. Ja.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 Ja, dat zei Tendam gisteren in zijn stoel met een, uh, een zacht boterhammetje zo zacht mogelijk, zodat hij het naar binnen kon krijgen. En daarna kon Robert Geesink langs, langs lopen. En toen zei Tendam, uh, mensen zullen zich een zege op de Alpe d'Huez langer herinneren dan een vierde plek in het klassement, Robert. Is dat een manier om, uh, om je kopman een beetje moeten in te praten? Nou, of het een manier is om je kopman... Ja, dat, dat zou kunnen. <lacht> Ik bedoel, uh, dat weten we allemaal wel, dat de Nederlander heel graag wil winnen op Alpe d'Huez en dat het heel bijzonder zou zijn, want het is heel lang geleden. Maar een vierde plek in het klassement is ook wel mooi, hoor. <laughs> dat is ook niet niks. Je is het ook een beetje spot. Ja, ja, nee, natuurlijk. Maar ik, uh, ik denk dat uh, als Gees in op du west wint... dat hij heel, uh, heel blij gaat zijn. Nou. Hoe kijk je vooruit naar deze laatste Tourweek? Nou, uh, we hebben hoop... het al veel over de klassementsmannen gehad... Hè, die zich op de vlakte nou, houden. Ja, ik hoop een beetje spektakel. Ik vind het tot op heden een beetje... ik uh, ja, kat uit de boom kijken van die grote mannen. En uh, ja, ik hoop toch in de, een beetje een wederopstanding van... Uh, komt dat door, hoop ik. Dat ja. het wat spannender gaat worden. Dat de slechts ook uit de uh, hok moeten komen. Want ja, die, die wachten ook lang. Die, die doen ook weinig. Ja. Kun je er aan de andere kant ook van, ook van genieten... dat het zo lang spannend is? Want er zijn natuurlijk ook... zatgevallen van de Tour, Tour de France. Bekend dat het... Uh, nou ja, eigenlijk in de Pyreneeën al was beslist... als dat de eerste bergen... als dat de eerste bergen waren in de Tour de France. Ja, ik, aan de ene kant kijk je er wel naar uit, maar ik keek ook uit naar de Pyreneeën. Want het was een lange aanloop en ja, dan, dan heb je eindelijk een mooie Pyreneeënrit en dan gebeurt er niks. Nee. Ja, dan uh, ben ik bang dat het in de Alpo ook zo gaat zijn. Dus. Aan de ene kant uh, bouw ik de spanning wel een beetje voor mezelf op. Maar de, ja, ik heb ook een beetje schrik dat het uh, niet gaat worden wat ik ervan verwacht had. <lacht> Nee, maar wat bedoel je dan? Dat het, ja, dat, dat het laf blijft? Ja, dat ze niet echt heel erg hard gaan koersen. Dat ze te veel aan elkaar gewaagd zijn. En dat het hem niet gaat worden. Dat, nee. dat we niet echt mooie, spectaculaire aanvallen gaan krijgen van de nee. grote man. Nou, dan moet het maar van het weer komen, hè? De Galibier ja. sneeuwt het vandaag? Ja, dan maar hopen we een beetje sneeuw en een beetje barre omstandigheden dat die mannen toch. Uh, de weersverwachtingen beetje... voor overmorgen: min 2 tot plus 8. Ja, het, het schijnt droog te zijn, hoorde ik net weer. Dus ja, als het dan 8 graden is en droog, dan moeten ze niet zeuren, hè? Oké, okay. we <laughs> moeten niet zoveel zeuren over het weer. Zeg, ik ga, vanaf nu ga ik jou dagelijks vragen. Wie staat er in Parijs in het geel? Ik denk uh, Evans. Karel Evans. Dank je, Michael. Geen dank. Ja, nou, onrustig tijdens die 16e etappe. Is het al wat renners gelukt te ontsnappen, Gio? absoluut niet. Uh, iedere keer komt er een heel klein gaatje, maar dan zie je dat peloton meteen weer reageren. Het is net alsof ze echt gejaagd uh, ja, door de wind worden. Maar wind is er niet zo idioot veel. Sterker nog, de weg gaat ook nog een beetje licht omhoog. En er wordt absoluut verschrikkelijk hard gereden in dat eerste uur. 51,4 kilometer per uur gemiddeld in dat eerste uur. En dat ook nog licht berg op, want ze zijn inmiddels van 99 meter. Dat was de start in Saint-Paul-Trois-Château. Zijn ze inmiddels na een metertje of 450 gereden... waar we op dit moment zijn... op 65 kilometer van de start. We hebben nog 97,6 kilometer te rijden. En iedere keer zie je renners wegrijden. En het zijn niet de minste hoor. We zagen zojuist Juan Antonio Fletcher opnieuw... samen met David Miller... met Thomas de Gent, Sylvain Chavanel. Ze zaten er allemaal bij. Ze werkten goed samen. Tony Martin zagen we zelfs nog even proberen weg te komen. En iedere keer weer zie je dat peloton dan lang rekken... en weer achter de renners aantikken... Uh, we nu een coureur van Rabobank vanuit de hoogte op kop zien rijden. Het zou Bauke Mollema wel eens kunnen zijn. Maar die probeert dan in ieder geval de achtervolging weer in te zetten. Want er is alweer een groepje weg van Nou, een man of 15 hoog uit. Maar ze krijgen de ruimte niet. Ze willen niemand laten wegrijden in deze etappe. Het is voortdurend ook omkijken. Als je in een kopgroep wegrijdt, omkijken waar blijft dat peloton. Nu zie ik dan het groepje van een mannetje of 15, En dan zie je er echt 100 meter achter. Zie je dat peloton weer loeihard door de bocht komen? Oh, daar gaat ook een renner tegen het asfalt. Trouwens, een renner van Covidis. Dat gebeurde terwijl ze inderdaad met z'n allen aan het omkijken waren. We zien hem hier liggen, die renner van Covidis. Het is Leonardo Doeke, de columbiaan. goede sprinter, maar ook wel een man die redelijk bergop kan rijden. En die maakte toch een hele aardige smakken hoor. Daar in de kopgroep. De toerdokter er inmiddels naast is uit zijn cabriootje gesprongen. En uh, die gaat hem nu verder behandelen. En eerlijk gezegd denk ik dat Doeke zijn weg wel zou kunnen gaan vervolgen. Want hij zit uh, keurig recht op. Maar ja, het is maar de vraag wat er verder gebeurt. Doe het dus op de grond. Peloton ontketend en dan is maar de vraag: komt hij terug? Laurens Stendam, net een lekke band. Die heeft echt alle zeilen moeten bijzetten om weer aan te haken aan de staart van het peloton. Maar hij zit er gelukkig in elk geval weer bij. Radio 1. het NOS journaal, met Onno Duivenne Wit. Goedemiddag, Dione.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 Volgens de havenmeesters loopt de gemeente daardoor jaarlijks tienduizenden euro's mis. En dat is nieuws op dit moment. Aan de B-verkeersinformatie staan files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... voor knopend 6 zes kilometer. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam, is een ongeluk gebeurd. Bij de Meer staat 3 kilometer file, twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A7, Heerenveen, richting Westerbroek... staat tussen Hoogkerk en Groningen, 5 kilometer. Daar ligt olie op de weg... De A32, Meppel richting Heerenveen, is dicht na een ongeluk... tussen afrit Havelte en Steenwijk-Zuid. Verkeer richting Heerenveen kan vanaf Knobbert-Hattenbaar-Broek... omrijden via de N50, de A6 en de A7. Op de A76, de Belgische grens richting Geleen... staat tussen Stijn en Knobbert-Kerensheide twee kilometer file. Dat komt door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn daar dicht. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 25.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 J'ai envie de me casser la voix, Casser la geen Casser la er Casser la heb Casser la wat Je gebeurt. Ik croire Tout ce qui est marqué sur les murs Je wat er voir La vie des autres Et le temps qui se perd Entre tes jeunes usées et les vieux qui espèrent Et ces flashs qui aveugle à la paix de chaque jour Et les salons qui bug la couleur de la boue Et les solos qui traitent comme je traîne mon ennuy Ik Ce soir, dit niet kan, dan ga ik niet Si ce soir, ik dit Schreeuw het uit met uh, Patrick Bruel, Cassé Lavoie, nummer 25. Is dat in onze radio uh, Tour top 100. De 60s hoogst genoteerde platen. Moet je vannacht gaan luisteren, Kees Driehuis. Ja, je kende de tekst uit je hoofdfilm op. Ja, dat klopt. Komt Frans af? gestudeerd. Oh. Uh, die zijn komende nachten achter elkaar te horen in het VARA-programma... De Nacht klinkt anders op deze zender, Radio 1, van 2 tot 6 uh, zet-presentator Roel Koeners. De 60 meest favoriete chansons op een rijtje. En u kunt het morgenochtend via internet beluisteren via radio1.nl. Daar is ook de complete top 100 te bekijken. Maar daar staat niet in... Ja, daar wilde jij even iets over zeggen, ja? Mag? Sacha Denisson... Oui. Vive la France. En die hoort er wel in? Die hoort er absoluut in thuis. Want uh, ten eerste omdat dat het favoriete Franse liedje van mijn moeder is. En uh, die heeft ook rechten. Want die is tenslotte bijna uh, 95. Zeker, ja. Uh, maar dat, dat is een van de liedjes die ik me van vroeger herinner. Toen we dus zo'n eindavond organiseerden. Omdat de Tour de France was afgelopen. Gingen we eerst met mijn broer en later ik met een bandrecordertje een soort radioprogrammaatjes in elkaar zetten. En dan zetten we er ook... Theo komen zat er ook trouwens breed in hoor, met allemaal verslagen. Maar ook uh, liedjes, en dit was er één van. Maar en... maakte jij, jij maakte echt radio? Gewoon... Nou ja, echt radio, met zo'n zo band. Ik met twee spoelen, en dan rek en stop. En, ja, uh, play, uh, pauze play, en en play en rek tegelijk. En uh, dat soort gedoe. Uh, en met zo'n plugger geloof ik naar de radio. Of nee, zelfs met een microfoon, gewoon die je voor de radio dan zette... om het op te nemen. Uh, andere mogelijkheden waren toen nog niet. En uh, ja, op die manier werd er een soort programma gemaakt. Dus ja. het is niet zo heel gek dat je uiteindelijk... bijvoorbeeld bij dingen van... De dag terecht ben gekomen bij de radio. Ja, nou, ik wist nooit zo heel veel zeker in mijn leven, maar dat ik toen al bij de radio wilde werken, dat was een van de weinige dingen dat ik zeker wist. En maar ik wilde wel niet alleen discjockey spelen, wat ik ook wel heel leuk vind, trouwens, stiekem. Uh, <laughs> maar uh, uiteindelijk wilde ik toch wel journalist zijn. Dus dat heb je mooi weten te combineren. Ja. Dus dat, dat nou, zei... ja. Ja. Ja. Oh ja, nou, dus meer toch... journalist dan, dan Ja. Maar zou je dat nog wel eens willen? Is, heb je nog zo'n droom? dat Om je? Radio, uh... Nou ja en, dan, ja, en dan misschien meer disjockey? Nee, dat, dat, nee, als ik dat allemaal hoor tegenwoordig... dan moet je toch heel andere dingen voor kunnen, geloof ik. Uh, nee, ik ben ook meer voor de bejaarde top 100 of zo... of de arbeidsvitamine, weet ik veel. Nee, maar uh, nee, een radio... Een, een, uh, ik denk wel... Terug aan de tijd dat ik uh, dus informatieve programma's presenteerde. Dat dus is heel lang geleden hoor. Daar denk ik nog wel aan. Goh, misschien uh, moet ik dat toch wel weer eens gaan doen. Voor Radio Tour ben jij ook een keer gevraagd, hè? Ja, ik heb een. Hoe zat dat? dat? Ver, heel ver verleden met Radio Tour. Uh, ik zou een keer op de champs élysées waar de, uh, de slot was, zou ik een verhaal komen vertellen. Ik denk iets van wat ik nu verteld heb, maar ik weet het ook niet meer precies. Een paar jaar geleden. En er waren hele. Ik was met vakantie in Frankrijk. Er waren hele goede afspraken dat ik op die dag naar een bepaalde plek zou komen. Maar. We hadden toch een beetje onderschat hoe op dat moment... de omstandigheden in Parijs zijn. Ten eerste was het volgens mij 88 graden. Maar dat kan in mijn verbeelding uh, zo heet geweest zijn... omdat ik naastig op zoek was naar de plek waar ik heen moest. Maar zonder pasjes kwam je echt helemaal uh, nergens doorheen. En bovendien... Je kan, heel Parijs stroomt dan vol. Uh, die hek, uh, het hele circus... Uh, begint dan op gang te komen. Dat hadden we echt heel erg onderschat. Dus ik heb die plek helaas nooit, nooit kunnen bereiken. vinden. En bovendien ook dat GSM-verkeer. Dat is dan totaal, althans uh, op dat moment... Uh, ik kon ook niemand meer bellen. Uh, het is echt het gekke huis wat bij de Tour de France hoort. En dat zag ik daar ter plekke. Ik heb toen keurig bij een dranghek gestaan... met mijn uh, toen nog uh, iets jongere zoon. Uh, en dat, dat is toch een belevenis. Het is eigenlijk vrij krankzinnig... dat het leuk is om te kijken... Naar een groep fietsers die in een razend tempo voorbij komen. Op de televisie kan je het eigenlijk veel beter zien en op de radio kan je het beter horen. Maar ja, dat is net als met, met voetbalwedstrijden. Als het min 12 is, is het toch leuker om in het stadion te zitten dan op televisie te kijken. En zo is het ook met de tour. Je moet dat gewoon af en toe, als je er echt liefhebber van bent, uh, moet je dat een keer gezien hebben of erbij zijn geweest. Ja, het is, het is, dat circus is dus eigenlijk ook vrij irritant, omdat je dan nergens kan komen. Hè? Ja, maar want... het is tegelijkertijd ook fantastisch. ja. ja. Het, het, het hoort erbij. Ik bedoel, uh, ik geloof... Ik heb natuurlijk de afgelopen dagen ook weer veel geluisterd. En er wordt met verwondering gesproken over de Tour. En dat vijfduizend journalisten geloof ik het volgen. En, en ja, dat heeft de journalistiek natuurlijk zelf georganiseerd. Die maken het steeds gekker. Uh, wij hier, of jullie hier op de radio ook. De, de, de uitzendingen beginnen steeds vroeger. Ze duren langer. Uh, er zit meer in, televisie. Uh, logisch dat mensen denken... God, daar willen we ook een keer bij zijn. Dus het wordt steeds drukker en steeds voller. En dat is zo krankzinnig van die mannetjes op die hele dunne wieltjes... En, er kan er hooguit één winnen er er beroemd, en er worden misschien 10 beroemd... en dan fietsen er 200 door dat hele Frankrijk heen. Het is toch het enige evenement waar je gewoon zonder dat je een kaartje hoeft te kopen naartoe kan. Nou, dat is toch geweldig? Mooi, hè? Ja, ik vind het geweldig. We gaan straks weer even in de koers kijken. Maar ik wil u ook nog even vertellen dat uh, het uh, wereldkampioenschap waterpolo bezig is. Ja, daar ben ik ook wel blij mee. Ja, dat, dat, dat bedoel even... ja, dat ik. In Shanghai. Ik en uh, Nederland uh, heeft de eerste wedstrijd een paar dagen geleden gespeeld tegen Amerika. Uh, toen werd het 7-7. Nu speelt Nederland tegen Kazachstan. Zo. En is het 13-3 voor Nederland. En Straks, straks gaan, we daar, uh, gaan we daar uitgebreid over praten met uh, Erik van Dijk, onze correspondent in China. Maar nu weer naar de 16e rit. Is het nu al gelukt, Rio? Nou, het schijnt maar steeds niet te lukken. Het was net trouwens een prachtig beeld. Want toen zagen we een of ander stukje huisvleit, een, een, een, een houten fiets waarop een Thomas Vuclair zat. Ook een houten pop en die bewoog voort. En dan zag je dan dat peloton echt langsknallen... Allemaal de monden wagenwijd open, die mannen. Niet vanwege dat uh, mooie plaatje wat ze zagen. Maar gewoon puur van de inspanning. Omdat het tempo echt letterlijk krankzinnig is. Er is één man die kan wegrijden op dit moment uit het peloton. Dat is een Nederlander waarvan we weten dat hij heel hard kan rijden. Lieve Westra. Hij heeft een gaatje van een meter of 150. En daarachter zie je dan wat plukjes renners. Proberen bij hem in de buurt te komen. Maar dat lukt allemaal niet. Het peloton nog steeds op hoog tempo. En al die mannen die, die zijn aan het afzien op dit moment. Want het tempo ligt dik boven de 50 kilometer per uur. En dat dus in het tweede uur alweer van deze etappe. Het is onvoorstelbaar hoe hard het gaat. Ze weten dat als er nu een groepje wegrijdt... dat uit het groepje waarschijnlijk de etappenwinnaar gaat komen van de etappe van vandaag. En iedereen wil erbij zitten voordat we morgen echt de Alpen ingaan. En dan is het weer gewoon het feest voor de klimmers. Lieve Westra, daar is een eentje. Hij kan verschrikkelijk hard rijden. We weten dat hij een hele goede tijdrijder is. Hij won dit jaar de proloog van de Ronde van België. Hij heeft beide knieën heeft hij met Zo'n blauw, ja, modern soort uh, verband. Waardoor hij in ieder geval de problemen die hij heeft met uh, zijn knie... met name zijn rechterknie probeert uh, te verhelpen. En nu kijkt hij achterom en dan ziet hij toch wel dat er wat hulptroepen onderweg zijn. Maar het zijn allemaal individuen. Het zijn allemaal enkele renners. en renner van Sky die probeert aansluiting te krijgen. Maar voorlopig komen ze er nog niet bij. We hebben inmiddels 75,5 kilometer gereden. Dat betekent dat we nog 86,5 kilometer te koersen hebben. En het gaat verschrikkelijk hard. En Westra heeft een gaatje van 8 seconden.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 And That it's lifting you up, up, up, and away, and over to a table at the ground. It's mine, van Jason Mraz. En nou komt er iets moois hoor, want ik, heb, uh, ik doe het graag ook. Ik geef mijn uh, toerspel zo uit handen. Want hier zit een uh, fantastische presentator van uh, Per secondewijzer En ja, die doet het natuurlijk veel beter. Is, het is nu even gestopt hè, Per secondewijzer? Uh, ja, even kleine zomerstop, maar 10 augustus, zeg ik het goed? Ja, 10 augustus uh, zijn we er weer op woensdag. En vanaf 16 september op de vrijdag. En okay. Het Radio 1 toerspel. En daar is de orde, ja. Ja, Michael Bogut aan de leiding in deze etappe. En daar is een glubberdee. Van Bon, gaat hij het winnen? Van Bon! Joop, de melk als winnaar. Ja! Ja, uh, we hebben natuurlijk deze week al twee spelers gehad. Ik heb het altijd over spelers. Er staat hier kandidaat op een papiertje. <lacht> maar we hebben het nooit over kandidaten. Dat dus vind ik van die gekke mensen. Twee spelers hebben we al gehad. Um, tot nu toe gaat de heer Pauw aan kop. Heet hij niet Jeroen? Of was dat een andere Paul? Anyway, hij had drie goede antwoorden. En vandaag, van Hoe, Arjen? Het gaat heel lang duren deze, deze quiz, quiz gaat vandaag. Lang Hoe lang hebben we nog? <laughs> um, en ze fietsen gewoon door. Er liggen op dit moment drie man op kop en ik zie nu wolken op de televisie. Vandaag hebben we te gast de heer Jacob de Wijze. Inderdaad. Uh, en bij persconde zeg ik dan altijd... u mag ook nog zeggen waar u vandaan komt en wat u doet. Ik kom uit Marken en ik werk momenteel voor de aandacht van de Tweede Koen-Tunnel. Oh, echt waar? Oh? Ja. En wordt het wat? Het wordt een topproject. Ja? ja? Wanneer is hij klaar? Uh, de tunnel zelf in 2012 en in 2013 is het hele systeem rijden Oké, okay, ja. dan kan de tour er doorheen, als dat zo kunnen. Zonder probleem. Goed, heel goed. Um, en ik neem aan dat u een groot liefhebber van het wielrennen bent. Ja, dat is uh, van uh, al. Hoe komt dat? Geen idee. Dat, gewoon gekomen. En ook gebleven? Ja, dat gaat niet meer En waaruit blijkt dat? Ik bedoel, uh, want u moet werken en, uh, dan, en overdag wordt de tour gereden. Ja, maar ik heb uh, een radio op mijn telefoon. En om twee uur is het radio tour. Echt waar? Ja. Maar is dat te combineren met werk? Gaat het dan wel goed in die tunnel? Helemaal goed. Dat uh, vind maar, ik juist heel lekker. Wij hoeven ons geen zorgen te maken. Geen enkele geen zorgen. Geen kleine gaatjes nee, nee. in de tunnel. Omdat achteraf bleek dat u luistert naar de tour. Nee. Uh, maar uh, doet u meer dan alleen maar luisteren? Zit er, uh, houdt u iets bij? Of hoe ja. gaat ja. Uh, uitslagen, uitvallers, alles. tussenklassementen, klassementen. helemaal. En, maar heeft u ook niet. Ik had dan het idee toen ik het een tijdje gedaan had, ik wil er ook wel eens een keertje heen. Bent u wel eens bij de tour geweest? Ja, in Plateau de Bijen in 1998 toen Pantani won. Oh ja. En, dus niet het minste. Nee, lang niet. Nee. Vorig jaar bij de Prologen Rotterdam. En in uh, Franco Sjouw was dat een keer. Ja. In de jaren tachtig was dat. Vind ik er dichtbij. Ik vind het leuk als die tour in Nederland is. Ja. Maar aan de andere kant, jij ja, hoort gewoon in Frankrijk. Ja. Ja. ja, sorry hoor. Je maar... moet nu wel beginnen. Oh, sorry, geweest. ik moet beginnen. Oh, uitlegspel. U krijgt 90 seconden ja. voor het beantwoorden van vijf vragen. En ieder goed antwoord levert tien punten op. En bij een gelijke stand aan het einde van de week... geeft de tijd de doorslag, de tijd die u overhoudt hè? Dus, uh, van het spelen. Dus het gaat er ook om dat ik snel praat en dat u snel antwoord geeft... en dan houdt u veel tijd over en dan komt het allemaal goed. Daar komt het eigenlijk op neer. Okay. Ja, zullen we dan maar? Oké. Okay. Start de tijd. Vraag 1. Wie viel er in deze Tour nog voor de eerste etappe uh, was gereden bij het inrijden? Ik heb geen idee. Twee, vraag 2. Met wie deelt Lance Armstrong het recordaantal van acht podiumplaatsen in de eindklassering? Eddie Merris. Vraag 3. Een fragment gaat u horen uit 1989. Wat een schitterend uh, gereden finale. Zo waren die drie koplopers nog en zo waren ze weg. Hij doet het maar weer voor de tweede keer. Tweede was Pascal Pussel. en derde Eddie Plankaart. Welke Nederlander wint hier? Henk Lubberding. Vraag 4. Multiple choice. Dat betekent dat u mag kiezen. Wie heeft nooit de gele trui gedragen? A. Gerben Karstens. B. Ari van der Poel. C. Steven Rooks. D. Rinnie Wagmans. Steven Rooks. Vraag 5. In de afdaling van welke berg viel Wim van Est in het ravijn? Ook oh, Stop. De tijd. Denk ik. Ja, gaat goed. Jokers nog inzetten? Uh, ik bedoel, vraag Vandaag drie, kan alles. Vraag drie graag. <laughs> we zijn er. Uh, zullen we de, uh, Laat, gaan we de uitslagen doorheen? Ik vind dat je het hartstikke goed doet. Uh, u heeft er namelijk twee Oh, nee, oké. Okay. Ja. Uh, dus u heeft er drie niet goed. En, wilt, uh, ja, en u weet nog niet welke twee en drie. Dat gaan we nu doen. Wie viel er in deze toer nog voordat de eerste etappe uh, was gereden? Dus dat was nog uh, bij het niet officiële gedeelte van de eerste etappe... bij het inrijden. Dat was André Grijpel. Hij viel trouwens eerder vandaag ook, zagen we. Maar hij had nu al wel een aantal kilometers gereden. Zonder erg, ja. Uh, ja. Vraag twee. Uh, met wie deelt uh, Lens Armstrong het recordaantal van acht podiumplaatsen... in de eindklassering? Met? Raymond Poulidor. Oh. Ja, wie zei u ook al? Oh ja, sorry. Ja, nee. nee, die was altijd de eerste. Nou, misschien een keer tweede, weet ik het. Nee, nee, nee. nee. Die polydor, die, was, die was een soort eeuwige tweede. Dat dreigt nu uh, Cadell Evans te worden. Let op mijn woorden, dat wordt de nieuwe poelidoor. Dan vraag drie. Een fragment uit 89 hoorden we... Ja, Jelle Lipperding, Ja. was Jelle Nijdam. Ja. Die wint in Gaps in tweede etappe van dat jaar... Uh, en, en dat was ook de eerste hint van Leo Driessen die u net uh, hoorde. En hij noemde ook nog de nummers 2 en 3. Uh, Boisson en Plankaart. Enfin, uh, 4 Jen en 5 en is goed. <laughs> Steven ja? Rooks en de obby's. Oh, sorry. Ik moet opschieten zeker. Helemaal goed. <laughs> Zal ik dan het prijzenpakket, Jan? Uh, ja, man? graag. Prijzenpakket. U hebt in ieder geval uh, uh, drie boeken gewonnen. Lensfactor van Mart Smeet. Grote Tourquist van Hans-Jurgen Nigolai en uh, Vincent Luijendijk. En ga toch fietsen van Thomas Brown. Maar het is niet genoeg om uh, door te gaan. Helaas. Maar het leuk dat u er was. Dus het lacht niet mee. Het he? lag zeker niet aan oh, jou. Oh, <laughs> je Dankjewel. Easy Radio Tour de France. <much> In my head, head, head, I like could bomb down. Listen to the beat, the beat, beat, beat, beat up the song, song, you're buzzing in my head. head. Tweet, send, trusted to the boogie line. Tweet, send, trusted to the boogie line. Tweet, send, trusted, trusted to the boogie line. King, come fight. Beat, a beat up a song, song, buzzing in my head, my head at the like bomb down. Listen to the beat, a beat up a song, song, a buzzing in my head, my head at the like bomb down. We stand in the line, a winner keeps on On the cabinet book, it's no matter what, no matter playing like a shock in another, tuck on a deal. A beat, beat, beat of a song, song, buzzing in my head, I'm head like a bomb, bomb. Listen to the beat, beat, beat of a song, song, you're buzzing in my head, head, head like a bomb, bomb. Twitch and chatter the, the, the, the book, it's like one big flop, talking about the soul, one habit club. I've seen my song, and I'm a rocket, burning up with a put out, I'm to the beat, I beat of a song, song, buzzing. in my head. My head like a the oh, of the song song in my head, my head like Kort nummer, Mano Negra King Kong 5. We gaan weer naar de koers. We gaan naar Sebastian Timmerman en Gio Lippes. Liewe Westra probeerde het net. Is het gelukt, uh, Gio? Nee, lieve Westra is weer teruggepakt. En ik krijg net een smsje van de vader van Sony Hogeland. Bravo, staat erop. Want Sony is het wel gelukt, hoor. Sony Hogeland rijdt net weg uh, uit het uh, peloton. En uh, hij sprong achter twee mannen aan. rijder Hesedaal en Jeremy Roy. De Fransman, onvermijdelijke Fransman... kun je zo ongeveer zeggen in de aanval in deze Tour. Ze kregen een aantal mannen met zich mee. Bouke Mollema zit er in elk geval... Uh, ook bij. En dan kijk ik nu van boven naar die groep. En dan zie ik dan zo langzamerhand toch de mannen rijden. Remy Di Gregorio zit er in elk geval ook bij. Nicolas Roach, de Ier uit de AGDR-ploeg. Dan hebben we Knees, een Duitser. Zandio zit erbij. Jean Sans, een voormalige man in de witte trui die er in ieder geval bij rijdt. Kijken we verder naar beneden. Galopins moet er nog bij zitten. En dan wordt Marcato gegeven, maar dat is toch echt hoogeland En dan hebben we Coppel, dat is de de kopman van de Souwe Soja-Sunploeg. Nou, dat zijn de mannen die er een beetje bij zitten. Zandio die gooit nu eventjes een etensakje in de berm. Want ze hebben zojuist de ravitaillering gehad. Het is natuurlijk altijd een lastig moment om te de demareren. Het wordt je vaak niet een dank afgenomen. Want die renners, zeker in het peloton, die willen toch op een fatsoenlijke manier die etensakjes aannemen. Maar ja, als er dan net gedemarreerd wordt, dan komt er van eten niet veel. Dan moet je vol doorblazen. Sebastian inmiddels op de motor. Was het jij? Wij zitten ervoor en als ik achterom kijk... Dan zie ik in de vette die uh, eerste groep uh, aankomen. En ik hoor nu uh, dat uh, de voorsprong toeneemt. Maar de meest gehoorde zinnen tot nu toe vandaag uh, over het informatiekanaal. Dat waren ECP Terminé en Peloton Groupé. Oftewel ontsnapping beëindigd en Peloton uh, gegroepeerd. Peloton bij 1. Want wat is er ongelooflijk hard gereden in de eerste uren van uh, deze etappe. Ja, het is de laatste kans voor de aanvallers die niet zo goed kunnen klimmen op een etappe. Stappen zegen in deze Tour de France. En daardoor zijn er heel veel renners die dus weg willen springen. Het zijn er 13 hoor ik in totaal die vooruit zijn. De groep dus met Johnny Hoogland. En Laten we hopen dat die groep wel de ruimte krijgt. Johnny Hogerland en Bouke Mollema in de kopgroep. Dat is mooi. We volgen de 16e etappe natuurlijk na drie uur weer. Dan praten we ook nog met Kees Driehuis. Vragen we even of hij het leuk vond om dit spel te presenteren. <lacht> Tot na drie uur na het nieuws. Tot zo.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 Of je chipkaart. Op weg naar één kaart voor tram, trein, bus en metro. Doei! Dit is Jonathan Jeremiah. Zijn debuutalbum, A Solitary Man. A Solitary Man, van Jonathan Jeremiah.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 The Tour!